Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Tweede Kamer veroordeelt PVV-meldpunt. Al Jazeera zendt beelden terreuraanslag Toulouse niet uit. En Koningin bedankt volk voor steun na ongeluk Friso. De Tweede Kamer vindt dat het PVV-meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen een hele groep mensen onnodig wegzet. De motie daarover van D66 kreeg niet alleen steun van de oppositiepartijen... maar ook van regeringspartij CDA en van ex-PVV'er Brinkman. D66-leider Pechtel diende de motie vorige week in... nadat Brinkman uit de PVV was gestapt. Brinkman zei toen al dat hij de motie zou steunen. D66 wil van premier Rutte horen wat hij met de uitspraak van de Kamer doet. Rutte heeft al verschillende keren gezegd dat hij niet van plan is... om commentaar te geven op het initiatief van de PVV.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 De oppositie in Syrië verwerpt het plan en zegt dat het de regering haar gewelddadige politiek gewoon zal voortzetten. Volgens de laatste schatting van de VN zijn bij het conflict zeker 9000 mensen om het leven gekomen. Volgens activisten is het convoi van de Syrische president Assad in Homs onder vuur genomen. Assad bezocht vandaag een wijk in Homs. Daar was wekenlang het centrum van het verzet tegen Assad.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 De Groningse hifzaak moet overoordeeld de Hoge Raad. De twee mannen die in de zaak zijn veroordeeld... zitten celstraffen uit van 9 en 12 jaar. Op seksfeestjes hadden ze mannen gedrogeerd en ingespoten... met bloed dat met hif was besmet. Vier slachtoffers bleken naderhand hiv te hebben. Het gerechtshof concludeerde eerder... dat dat het directe gevolg was van de injecties. Maar volgens de Hoge Raad is het niet duidelijk... dat de slachtoffers op die manier besmet zijn geraakt. Het gerechtshof in Arnhem moet de zaak nu opnieuw bekijken... Intussen blijven de verdachten vastzitten. Bij de nieuwe zaak zal de schuldvraag van de twee niet opnieuw ter discussie staan. De winkels van boekhandelsketen Selexis worden weer bevoorraad. Ook de salarissen van de medewerkers worden uitbetaald. De betalingen en de bevoorrading waren een paar dagen opgeschort vanwege het dreigende faillissement. Volgens de bewindvoerder is een oplossing voor de noodleidende winkelketen dichtbij. Al wil hij nog niet zeggen of en hoe Selexis wordt overgenomen. Een commissie van het Europees Parlement heeft de uitwisseling van gegevens van luchtvaartpassagiers tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten goedgekeurd. De verwachting is dat het hele parlement volgende maand akkoord gaat. Onder meer namen, adressen, creditcardgegevens en stoelnummers van passagiers worden uitgewisseld. De Verenigde Staten willen die data hebben in de strijd tegen terreur. In 2007 was er een soortgelijke overeenkomst tussen de VS en de EU. Toen was er veel kritiek omdat de privacy onvoldoende zou worden beschermd. In de nieuwe versie van de overeenkomst is duidelijker afgesproken... wat er gebeurt met de verzamelde gegevens. De Eerste Kamer is boos dat een debat over de EU vanmiddag niet door kon gaan... omdat minister Roosentaal zich had afgemeld. Hij is in Zuid-Korea voor een conferentie over kernwapens. Voorzitter De Graaf zegt dat het niet kan... een gepland debat eenzijdig af te zeggen. Hij verzoekt premier Rutte alle kabinetsleden nog eens op de regels te wijzen. Bewindslieden zijn verplicht om aanwezig te zijn in de Eerste Kamer... tenzij ze de koningin moeten begeleiden of bij een Europese top aanwezig moeten zijn. Roosentaal vervangt in Zuid-Korea premier Rutte die te druk heeft... met de onderhandelingen over bezuinigingen in het katshuis. Koningin Beatrix en prinses Mabel hebben de bevolking bedankt... voor het medeleven na het lawineongeluk van hun zoon en echtgenoot prins Friso. Het heeft ons en onze familie diep getroffen... dat zoveel met hun hart bij Friso zijn... en onze zorgen delen staat in een verklaring. De koningin en Mabel zeggen dat het medeleven van de bevolking... veel voor hen betekent.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 Het weer, vanavond helder, vanaf plaatselijk op nevel of mist. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 16 graden. De dagen daarna koeler. ANRB Verkeersinformatie. De problemen in deze avondspits zitten vooral rond Amsterdam en Amersfoort. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is de spitsstrook dicht bij knooppunt Hoevelaken. Dat heeft te maken met een technische storing. Dat gaat deze hele avondspits verstoren daar. Het loopt nu vooral vast op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Hoevelaken 16 kilometer. Het is meteen de langste file van deze avondspits. Verder vallen nog op de files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Dorp 9 kilometer door de langdurige werkzaamheden daar. Op de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk. Dat was uh, om en nabij knoopend meer. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file. En de A12 valt op van Utrecht naar Den Haag. Er de staat voor Gouda 3 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.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 Goedemiddag, bijna 8 minuten over 5. Zo een rondje statiegeld in Europa. Wat doen ze in Engeland en Duitsland met de plastic flessen? Resultaat of geen resultaat in het Katshuis. Minister van Financiën Jan Kees de Jager... stuurt voor 30 april een stabiliteitsprogramma op naar Brussel. In Den Haag, Joost Vullings. Joost, is dit een Haagse of een Brusselse term? Een stabiliteitsprogramma? Dat is een Brusselse term. Aha, Ja, we, is dat? Mo ja we moeten die 3% halen volgend jaar. En daarom zitten ze natuurlijk in het Katshuis. Maar ja, dat stabiliteitsprogramma, daar staat dan in... hoe je dat als land gaat bereiken. En vorige week zei minister Jan Kees... Ik wil dat ze voor 30 april klaar zijn. Want ik moet spullen op dat stabiliteitsprogramma op naar Brussel sturen. Maar ja, vandaag aan hem de vraag voorgelegd: ja, wat als ze nou niet klaar zijn in het Katshuis? Laat ik daar even niet over speculeren. Nou, dat lijkt me wel een hele ja, relevante vraag. Ik, ik lever over, overigens in alle gevallen, wat er ook gebeurt, een stabiliteitsprogramma Ja, dus dan gaat u gewoon zelf beslissen. Het is mijn verantwoordelijkheid als minister van Financiën om een stabiliteitsprogramma in te leveren. En uh, ik uh, wil even niet speculeren op de uitkomsten van het kattenhuis. Maar dan belt u Mark Rutte op. En het kattenhuis zegt hier om lekker verder. Maar ik schrijf alvast een pakket en dat stuur ik op naar Brussel. Nou, nu gaat u er al vanuit dat men er daarvoor niet uit is. Dat vind ik uh, speculeren. Uh, dat is ook zeker niet gezegd. Dus laten we even dat wachten. De minister-president heeft zojuist gezegd dat hij... Maar wat stuurt u dan op als ze er nog niet uit zijn? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Niet zozeer naar de inhoud, maar wie beslist het dan? Bent u dan degene die beslist uh, hoe we het hier gaan doen in Nederland? Nou, dat behandelen in het kabinet, een stabiliteitsprogramma. Ik doe een voorstel en dat behandelen we in het kabinet. En de regering in een land stuurt een stabiliteitsprogramma. Nou, Zonder Geert Wilders, misschien wel zo gemakkelijk. Ik heb precies gezegd hoe het zit en uh, zo zit het. Ja. Ja, je moet er van lachen. Nee, ja, je blijft dezelfde vraag. Je wil weten hoe je met katshuisoverleg gaat. Maar daar kan ik nogmaals niks over zeggen. En dat is ook verstandig even, uh, om mijn broeder de kip niet al te veel te storen. Ja, wat hij dan gaat inleveren, dat is onduidelijk. <lacht> maar 30 april levert hij iets in. En dat kan dus ja, een eigen plan zijn. Hoe hij vindt dat er bezuinigd moet worden. En dat heeft hij dan nog wel in het kabinet uh, besproken. Het kan zijn dat hij een, een vaag plan uh, indient. En dan weet hij dat hij door Brussel op de vingers wordt getikt. Maar dat duurt dan weer twee maanden. En dat geeft dan he, de onderhandeling in het katshuis de tijd om eruit te komen. Of hij onthult in dat stuk ja de tussenstand in het katshuis. In wel een hele vreemde situatie. En daarom heeft hij ook meerdere malen gezegd van... het is dus zeer wenselijk dat ze voor 30 april eruit komen. Want dan ontkom je aan deze gekke situatie. En daarbij wil hij zo in zijn eigen woorden de, de broedende kip niet storen... maar. Met, met deze actie lijkt het wel alsof je een beetje op, op, op het houten hok... met die kip staat te, te, te kloppen. Het lijkt wel alsof je de onderhandelingen verder zet. Ja, hij wil, hij wil zeker dat ze eruit zijn. Hij zei het vorige week al. Ik had niet het idee dat hij vandaag bewust deze boodschap kwijt wilde. Maar het effect is wel van heren en één dame in het katshuis schiet een beetje op. Maar ondertussen was er ook gewoon een vragenuurtje... waar ook Mark Rutte, de premier, werd gevraagd naar de deadline. Maar ja, die liet zich weer niet vastpinnen. Die liet zich niet opjagen... Hij wilde zich niet vastleggen op die datum. En nam de oppositie daar een beetje genoegen mee? Nee, nee, die nam daar geen genoegen mee. Aan Diederik Samson van de Partij van de Arbeid heb ik de vraag gesteld... van ach, u weet toch hoe dat gaat. Ik bedoel, mensen laten zich niet vastleggen op een deadline. Maar toen zei hij het volgende. Ja, dat weet ik dus niet, want de minister-president kan op de meest eenvoudige vraag over zijn katshuisonderhandelingen, namelijk haalt u de deadline waar het allemaal om begonnen is, haalt u die wel? Kan en wil die geen antwoord geven? En op die manier kunnen we natuurlijk niet verder. Dus we hebben een brief gevraagd uh, voor morgen 12 uur, waarin hij alsnog antwoord geeft op de vraag, haalt u nou die deadline of niet? En als u hem niet haalt, hoe denkt u de consequenties daarvan in Brussel te nemen? Maar goed, u weet hoe dat gaat met onderhandelen, je weet nooit uh, wanneer je klaar bent. U nou, weet wel wanneer je klaar moet zijn. Dat is namelijk 30 april. En uh, al eerder werd gezegd, nou drie weken... nou, we zijn inmiddels geloof ik de vierde week al in. Nog eens vier weken erbij optellen. Het is geen goed signaal over wat er daar in het Katshuis gebeurt. Daar maak ik me zorgen over. Want ondertussen gaat de crisis wel gewoon verder. En had de premier uh, verstandig aan gedaan om te erkennen dat hij vastzit met zijn minderheidskabinet... die zelfs met een gedoog coalitie geen meerderheid meer heeft... moet hij eigenlijk maar één ding doen... En dat is naar de koningin gaan, erkennen dat hij is vastgelopen. Dan kunnen we na verkiezingen met een breed gedragen kabinet de maatregelen nemen die nodig zijn voor de toekomst. Ja, en de oppositie zet de boel dus nog uh, verder onder druk. Zeg, en ondertussen zijn we natuurlijk allemaal uh, benieuwd... je vroeg het ook al aan de jager hoe het gaat in het katshuis. Er worden uh, uit armoede eigenlijk uh, foto's geanalyseerd... met sippen, zorgelijk kijkende onderhandelaars... Rokende die ook nog mensen. aan het roken zijn, ja, precies. Ja, ja. Waar duidt dat allemaal op, Joost? Nou ja, het, het vreemde is, we hebben het heel erg over 30 april... maar vraag je aan, aan een paar mensen die het kunnen weten... dan zegt de een, nou, voor Pasen moet het lukken... en de ander zegt de week na Pasen. Nou, dan, dan zou je zeggen, dat gaat redelijk goed daar... Die conclusie mag je niet trekken. Men verwacht dan rond de Pasen, om het zomaar te zeggen... dat er een besluit wordt genomen. Dat besluit kan ook zijn dat ze er niet uitkomen. Maar je ziet het, ieder zijn eigen rol. De jager wil gewoon dat ze eruit komen... en wil zo snel mogelijk zekerheid geven aan Brussel. Rutte wil zich niet laten opjagen... hoewel die denk ik stiekem wel blij is met zo'n externe deadline. Want ja, hij wil er ook gewoon snel uit zijn. Maar goed, eh, als je als eerste beweegt, ben je de klos aan de tafel. Dus officieel geen deadline. En de oppositie probeert het proces, eh, of eigenlijk het kabinet... af te bladderen het duurt allemaal veel te lang, het gaat niet goed daar. Dus ieder zijn eigen rol, maar volgens de ingewijden... kunnen we rond Pasen, witte rook verwachten, dan zijn ze eruit. Of met een grote klap is het uit elkaar gesprongen. Goed, Joost Vullings volgt dat voor ons in Den Haag. Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor de uitwisseling van passagiersgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten. Er is veel om te doen geweest. Het heeft geleid tot een akkoord waar het parlement nu mee instemt. In Brussel, correspondent Chris Ossendorf, even heel concreet, wat gaan wij daar als passagiers van merken? Nou, maak je geen zorgen, eigenlijk helemaal niks of helemaal oh. niet zoveel. Ja, nee, de wereld zit natuurlijk vol met speurders van inlichtingendiensten. Die zitten al in jouw gegevens te neus, alleen merk je daar nooit wat van. En dat is nou juist het probleem waar het Europees parlement iets aan wil doen. Als de Verenigde Staten in jouw en mijn gegevens willen kijken, dan mag dat van Europa. Maar dan willen we het wel weten en onder strikte voorwaarden. Nou, leg ons dan maar eens even uit waarom deze regeling tot stand moest komen. Ja, in, in feite natuurlijk uh, wat de Verenigde Staten betreft om terrorisme te bestrijden. Want de VS willen graag weten wie dan naar hun land vliegt en uh, hoe oud die mensen zijn en waar ze van houden. Wat eten betreft en ook andere voorkeuren. Uh, en, en het andere belang was Europa. Europa wil jouw en mijn uh, gegevens beschermen, de privacy beschermen en zorgen dat het allemaal goed geregeld is. Die beide belangen worden met elkaar verzoend in een verdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. Ja, en even heel concreet, waar gaat het er nou over? Jij vliegt naar de Verenigde Staten. Dan heeft de Amerikaanse inlichtingendienst toegang tot persoonsgegevens. Ze weten je adres, je geboortedatum, nummer van je creditcard. Of je van vegetarische maaltijden houdt, of juist van halal-maaltijden maalt houdt. Met wie je vliegt, met wie je bent getrouwd. En dat soort dingen. Uh, dat, dat kan straks nog steeds allemaal. Dat weten ze dan ook in de Verenigde Staten als ze dat willen weten. Maar je hebt wel het recht als passagier om te weten... welke gegevens ze van je verzamelen, hoe lang ze dat verzamelen... en wat ze er precies mee doen. En waar zitten die gevoelige kanten dan van deze overeenkomst? Ja, er zitten nog heel veel gevoelige kanten aan. Bijvoorbeeld de Groenen en de Liberalen in het parlement hebben tegengestemd. Dat gaat erom uh, dat de inlichtingendiensten uh, de, uh, gegevens kunnen opvragen... ook als het niet om terrorisme gaat. Ook als zij... Redenen hebben om eens te kijken in, in, in, in jouw gegevens, dan kunnen ze die gegevens opvragen. Dat is volgens de tegenstanders nog allemaal veel te ruim. En ook de, de, de, de, de gegevens, het de type gegevens wat ze op kunnen vragen: hè, politieke voorkeur, religie, psychische, lichamelijke toestand, seksuele voorkeur, wat voor maaltijden je allemaal eet. Dat gaat de tegenstanders in het parlement allemaal veel te ver. En wanneer wordt het allemaal van kracht, Dit Chris? Ja, dit is nu het Europese parlement. De commissie heeft hierover gestemd. Daaruit kun je destilleren dat het, uh, het hele parlement ermee in zal stemmen. Dat is in, in, in 20 april zal het plenaire zaal van het parlement ermee instemmen. En dan in 2014 worden de regels van kracht. Kees olsen dat vanuit Brussel. Hier schaffen we, schaffen we het statiegeld op petflessen af. In Engeland wil ze het juist invoeren. Over die verschillen gaan we het zo direct hebben. Na de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Vooral bij Rotterdam en Amersfoort is het nu mis. Op de A20 naar Gouda is een kapotte vrachtwagen gestrand. Er staat file voorknopend ter brechtseplein 10 kilometer. Die vrachtwagen staat iets verderop, bij de Van Brinhoordbrug op de A16. En bij Amersfoort, de spitsstrook is dicht op de A1 richting Apeldoorn... door een technische storing. Het loopt vooral vast op de A28, voorknopend Hoevelaken staat 16 kilometer. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij Leusden. 6 kilometer file staat daar, de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is de tweede zittingsdag gaande over de zorgwet van Obama. Deze zaak is aangespannen door 26 staten. Die zijn erop tegen dat de overheid burgers verplicht om een gezondheidsverzekering af te sluiten. Vandaag draait het om die kern van de zaak, het Individual Mandate. Correspondent Wessel de Jong in Washington volgt het voor ons. Wessel, want dat gaat over mag je het zelf beslissen of beslist de staat het voor je? Inderdaad, de kern van de zaak die vandaag hier aan de bod komt, dat individual mandate, kijk. 80% van de mensen in Amerika heeft eigenlijk geen problemen. Die heeft gewoon toegang tot die gezondheidszorg. Maar het gaat om die 40 miljoen Amerikanen die geen verzekering heeft. En dus ze ook eigenlijk geen toegang heeft uh, tot de gezondheidszorg. Nou, voor een deel gaat dat gewoon om jongeren die er geen zin in hebben. Gewoon, ik denk, ik ben jong en gezond, ik koop geen verzekering, laat maar zitten. Maar er zit ook een heleboel grote groep mensen bij die het gewoon niet kan betalen. En zodra die iets krijgen, dan gaan ze failliet. Ze kunnen ze gewoon geen behandeling betalen. Daar is die. Daar is Regel dus ook voor bedoeld. En, uh, die, die verzekering, de maatschappij uh, ver, verplicht mensen dus. Uh, um, nee, wacht even, ik. Cynthia, uh, even. genomen. een belangrijk punt ook van die wet is natuurlijk dat die verzekeringsmaatschappijen. dat die mensen gaan accepteren die al iets van een ziekte hebben of zo. En dat is natuurlijk een heel. Pijnlijke punten in Amerika dat verzekeringsmaatschappijen mensen die al iets hebben dat ze die weigeren. Dus het hele doel van die wet, Het doel van verzekeren, moet gewoon groter worden. Meer mensen in die verzekeringen, zodat de premies dus omlaag komen. Die wet heet natuurlijk ook niet voor niks de Affordable Care Act. Gezondheidszorg moet gewoon betaalbaarder worden in dit land. Ja, je vat even de zaak samen, want je bent in het Hoge Rechtshof vanmorgen al geweest. Het is daar nu ochtend. Je bent even de zitting uitgelopen. Hoe gaat het eraan toe? Ja ja, het gaat er, het gaat er heel hard aan toe. Uh, de, de, de, de... De, de justices, de rechters die ondervragen de, de, de verdediger, de advocaat van de staat, die wordt echt heel hard ondervraagd. Kijk, het hele punt is natuurlijk wat hier voor ligt. Uh, er is een vrije markt van gezondheidszorg en waarom zou de staat hier nu opeens moeten ingrijpen op die markt? En het zijn natuurlijk vooral de, de, de, de wat rechts, justices, rechters die hier de boventoon voeren die zeggen, uh, en wat het argument is hè, meer mensen in een verzekering dan gaan die premies omlaag, dan wordt die zorg dus goedkoper. Zeggen ze, ja, we kunnen ervoor Morgen kan, ook, morgen kan ook de staat zeggen: iedereen moet een auto kopen. Want als jij geen auto koopt, dan worden die andere, die auto's worden voor andere mensen duurder. Dus dan word je verplicht een auto te kopen. En zeggen ze ook, ja. Maar dan zegt de verdediging, zegt het, nee, dit is geen gewone markt. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Je weet nooit wanneer je een beroep daarop moet doen. Zeggen we, ja, terwijl iedereen natuurlijk op een gegeven moment gebruik gaat maken van gezondheidszorg. Ja, dan zeggen die rechters, ja, iedereen wordt op een gegeven moment gaat dood. En iedereen moet begraven worden. Dus dan kunnen we ook nu iedereen gaan verplichten een, een uitvaartverzekering te nemen. Nou, zo, dat is ongeveer de teneur van de discussie. Het is een, ja, een hele pittige, heel zeer principiële discussie. In het Hoge Rechtshof in Amerika, in Washington. Wessel de Jong. De Tweede Kamer zal waarschijnlijk vandaag besluiten... om het statiegeld voor petflessen af te schaffen ondanks verhitte discussies en heel veel vragen daarover. Om vijf uur is het debat hierover begonnen. In Den Haag volgt Wilma Borgman dat debat. Is het al zeker, Wilma, dat het statiegeld zou worden afgeschaft? Ja, Tim, eigenlijk wel, want de frisdrankindustrie die wil het niet meer... en de politiek heeft het, de, de verantwoordelijkheid daarvoor... bij die frisdrankindustrie neergelegd. En uh, dus gaat dat debat van vandaag eigenlijk alleen maar over de vraag... hoe dat dan moet, um, aan welke voorwaarden... die frisdrankfabrikanten dan precies moeten voldoen. En het gaat niet meer over de vraag of het eigenlijk wel goed is dat het wordt afgeschaft, want... Um de staatssecretaris die erover gaat, dat is Joop Asma van het CDA... die heeft eigenlijk al begin deze maand van de Tweede Kamer... steun gekregen voor zijn plan om dat af te schaffen. Uh, vooral de VVD vindt dat het hoog tijd wordt om dat uh, niet meer te doen. Het, geldt. het is achterhaald, ouderwets en bovendien heel duur. Um, en het lijkt misschien tegenstrijdig... maar bij de coalitie geloven ze erin dat dit goed is voor het milieu. Want het leidt namelijk tot meer recycling, denken ze daar. Um, straks moet al de, de helft van al het plastic worden hergebruikt. Um, want het wordt simpeler, we gooien straks de plastic in zo'n oranje plastic hero-zak of in gewoon een uh, afvalzak. Want dat doen we ook al met de glasbak en de oud-papierbak. Um, en daardoor zal er uiteindelijk minder plastic... bij het uh, gewone huisvuil zitten, denken ze bij de coalitie. Maar dat is ook een kans, want dat hoor je veel... dat al die flessen straks op straat terechtkomen. Zijn ze daar dan niet bang voor? Nou, de oppositie zeker wel in de Tweede Kamer... maar uh, uh, dat denken ze bij de coalitie anders over. Want, zeggen ze daar, de statiegeldregeling... die geldt voor grote flessen van een liter of meer. En daar loop je niet mee op straat. Die uh, drink je gewoon thuis leeg en dan ga je niet met een lege fles naar buiten om die dan uh, buiten weg te gooien. Um, nou ja, voor de zekerheid is er wel een potje geld beschikbaar... voor het geval dat toch gebeurt. Het bedrijfsleven stopt 20 miljoen in dat potje... en daarmee kan dan um, zwerfvuil worden opgeruimd. En de staatssecretaris heeft bij het vorige debat in de Tweede Kamer... beloofd aan vooral de PVV dat de boetes voor zwerfvuil... drastisch uh, hoger zullen worden. 90 euro is dat nu en straks wordt dat 360 euro. Dus ze denken op die manier dat ze het uh, uh, zwerfvuil kunnen voorkomen. Laten we kijken hoe dat gaat in andere landen... In Europa, Duitsland bijvoorbeeld. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, he, heeft Duitsland een statiegeldsysteem? Ja, sinds januari 2003, dus al bijna tien jaar, is dat uh, verplicht op de meeste flessen. In het begin had je nog een bonnetje nodig van de winkel om te bewijzen dat je het daar had gekocht. Uh, drie jaar later is dat afgeschaft omdat het te ingewikkeld was. Nu zijn winkeliers verplicht om alle soorten flessen terug te nemen die ze zelf verkopen. Dus ook als je die ene specifieke fles niet daar hebt gekocht. Ik heb net nog eventjes de test gedaan met uh, de statiegeldflessen van ons kantoortje hier uh, naar de supermarkt gebracht. Ik had zes euro aan statiegeld, daar kun je toch weer een paar broodjes voor kopen. Uh, je krijgt 15 cent per flesje, dus dat zijn kleine flesjes water, maar ook de flessen van één liter of anderhalf. Maar ik had ook weer een halve fles, een, een halve tas over met flesjes die ze niet willen hebben, want die automaat van de supermarkt kijkt wat de winkel zelf verkoopt en flesjes van andere merken die de bakker op de hoek verkoopt bijvoorbeeld, die hebben ze niet, dus die krijg je weer terug. Ja ja, en wat doe jij daar dan mee Wouter? Ik gooi ze dan in de vuilnis. Dat is niet goed voor het milieu. De meeste Duitsers zouden dat misschien ook niet doen... en ze misschien liever nog ergens neerzetten. Dat is natuurlijk iets wat je dan vaak doet. Hè. Je krijgt 8 cent op een bierflesje, 15 cent op een plastic flesje. Uh, maar je hebt dus vaak de ergernis als je iets koopt... bijvoorbeeld op reis, als je op het station of de tankstation iets koopt... juist op plekken waar je nooit meer terugkomt waarschijnlijk... Uh, om dan verderop in een ander stad een filiaal van hetzelfde keten te gaan zoeken... voor 15 cent. Dan zetten de meeste mensen inderdaad liever dat flesje ergens op een, op een vensterbank... op een richel, op een muur in de hoop dat iemand anders, een bijstandsgerechtigde, een zwerver, het meeneemt. Je ziet ook heel veel mensen hier in Berlijn rondlopen met tassen. Uh, bij mij in de buurt komt vaak een wat haveloze man... met drie grote tassen vol lege bierflesjes. Dan slaakt de verkoper eerst een hele diepe zucht. Maar hij moet het aannemen, want dat is de wet. Ja, en het leidt tot enige discussie, dit systeem? Nou, Er is wel discussie over of het niet uh, uh, heel veel werk is voor inderdaad 15 cent per flesje. Maar zoals gezegd, het is ook iets wat je in feite als kleine donatie kunt doen... aan mensen die het geld waarschijnlijk harder nodig hebben dan ik. Die inderdaad graag voor 8 cent of 15 cent zo'n flesje meenemen. En er wordt wel degelijk heel veel ingeleverd. Omdat je natuurlijk inderdaad ook die kleine flesjes... zo'n klein flesje water of limonade wat je even in je zak stopt... dat kun je altijd weer teruggeven voor 15 cent. Dus er is inderdaad veel minder afval op die manier. Staat je geld in Duitsland? Hoe geldt dat in Groot-Brittannië? Arjen van der Horst? Ja, dat bestond ooit wel eens. Maar dat is hier nu afgeschaft, zo eind jaren 80... na een stevige lobby van de frisdrankindustrie en ook de supermarkten. Dus hier worden al die flessen gewoon weggegooid. Ja, we weten dat de Britten graag drinken, hè? zeker ook op straat. Zie je dan ook ja, zoveel liggen op straat? Ja, niet alleen flessen, als ik hier ja, maar mijn... Ja, de Britten. nou, dat is flauw. <laughs> als ik... Als ik hier mijn huis uitloop, bijvoorbeeld, en dan kom ik langs een klein bos. en dan kom je meteen een typisch uh, Brits fenomeen tegen. Tim zal het zich misschien nog herinneren: fly tipping. En dan ja. in de bosjes vind je hier hele vuilniszakken, afval, televisies, meubilair. Maar drie typen afval, drie types. Ja, die springen er echt uh, uit: blikjes, plastic zakken en grote hoeveelheden uh, lege flessen. En zo belandt hier jaarlijks 25 ton aan afval op straat of in de natuur. Dat is een grote ergernis uh, van veel Britten. Er loopt hier ook al jaren een campagne om uh, dat statiegeld dan ook weer in te voeren. En dan niet alleen voor petflessen, maar ook voor glazen flessen en blikjes. En gaat Cameron dat ook uh, doen, de premier? Nee, want die uh, lobby van de frisdrankenindustrie en supermarkten die is uh, heel sterk hier. Uh, de, het is vaak gevraagd, hè, want je ziet uh, ook wel een stroming binnen de conservatieve partij die heel erg voor natuurbehoud en natuurbeheer is die vinden daar wel eh, voorstanders van, voor zo'n maatregel. Tot nu toe wint de industrie het van die lobby. Arjen van der Horst was dat. Tot zover het geld en de flesjes in Europa. Als ik zeg harp, dan is de kans groot dat u aan dit soort muziek denkt. Maar ook dit is harpmuziek. Het laatste fragment, daar wordt de harp bespeeld door de virtuoos Edmar Castaneda uit Colombia. Hij is een van de gasten tijdens het tweede Dutch Harp Festival dat vanavond begint in Utrecht. Het festival is georganiseerd door Remy van Kesteren. Algemeen erkend als het grootste harpentalent in Nederland. Goedemiddag vanuit Utrecht. Goedemiddag, hallo. Ja, u was te horen in dat eerste fragment hè, en dat klonk zoals we denken dat een harp hoort te klinken. Ja, mensen denken inderdaad vooral aan de, ja, de prachtige klanken van de harp. En uh, ja, dat, dat, dat is waar mensen het mee associëren. En in, in elk geval niet met uh, de klanken van, uh, van Castaneda... Die, uh, ja, die daar echt op swingt op dat instrument. Wat vindt u zelf het mooiste? Ik vind het eigenlijk allebei heel erg mooi. En uh, ik zou, daarom vind ik het ook zo leuk om, om dit festival te organiseren... om daar ja, met elk concert weer op een andere manier dat instrument te belichten... En, uh, dan weer juist vanaf van misschien wat meer klassieke of romantische kant... maar ook meer uh, ja, die swingende kant en uh, ja, eigenlijk en alles wat daartussen zit. En uh, ja, de harp is toch... Uh, ja, mensen kennen het eigenlijk niet zo goed en hebben er wel allemaal ideeën bij. Ding, uh, ze zien het uh, Ja, een heel groot ding. En uh, uh, mensen kennen het een beetje van achterin het orkest. Wordt dan vaak door een, uh, een dame bespeeld uh, met lange blonde haren... en je hoort het eigenlijk niet zo goed. Het is eigenlijk ook niet zo boeiend wat de harp doet... Uh, ja, en, en wij zetten hem juist voor het orkest... en willen juist laten horen hoe fantastisch uh, dat instrument kan klinken. Ja, hoe oud bent u? Uh, ik ben zelf 23. 23. En sinds wanneer speelt u de harp? Um, ik speel de harp sinds mijn zesde. Ah. Ja, eigenlijk toen ik, uh, toen ik vijf was, werd ik helemaal door het instrument gegrepen. En een van uw ouders zei er niet... gaan naar maar blokfluit spelen, zoals de meeste ouders doen. En vooral geen harp. Uh, nee, nee, gelukkig niet. Uh, hoewel mijn moeder zelf wel fluit speelde, als hobby eigenlijk... En uh, nou ja, ze luisterde thuis heel veel muziek en veel Ierse muziek. En daar zit heel erg veel harp in. Vandaar dat ik die harp, die, dat instrument al kende. Ja. En op een dag ging ze samenspelen met een, een vriendin uh, die, die, die harp speelde. En ik ging mee omdat die vriendin een grote tuin had. Maar, en toen ze samenspeelde, toen, toen hoorde ik... Uh, ja, terwijl ik aan het spelen was in die tuin, ineens die klank van die harp die ik al kende. En toen rende ik naar boven en toen kwam voor mij voor het eerst beeld en geluid bij elkaar. En ja, toen was ik helemaal betoverd. Helemaal verkocht. En nu organisator van het festival. Wat als thema heeft Real Men Play the Harp. Echte mannen spelen de harp. Is dat nodig, zo'n imago-verandering? Uh, ja, het is, het is natuurlijk een beetje een, uh, met een dikke knipoog. Uh, juist omdat mensen het altijd zien als... Nou ja, dus die, die vrouwen, dat, dat, dat vrouwenbeeld, dat vrouwelijke instrument... Uh, dachten wij van nou, zou het dan niet leuk zijn? Want er zijn namelijk heel veel mannen die het spelen. En heel oh ja. goed ook. Echt wel? Uh, ja, nee steeds meer. Het lijkt een soort golfbeweging te zijn. Honderd jaar geleden waren het namelijk alleen maar mannen die harp speelden. En uh, op dit moment is het beeld dat, dat er geen enkele man harp zou spelen... terwijl dat nu juist weer heel erg aan het komen is. En dan zien we de winnaar van The Voice of Holland, Iris Kroes. U kent haar vast. Ja, die, die, kijk, die moest er natuurlijk ook zijn. Dus, uh, ja, die speelt... Het zijn niet alleen maar mannen tijdens het festival. Het moet dan, ook... Want dan heb je een klassiek beeld op het podium... maar ook spelen zij rockmuziek. Hè? Wat vindt u daar nou van? Ja, dat vind ik heel goed. En Iris Koes, we hebben haar vanochtend een prijs gegeven namens het festival. Omdat we ontzettend dankbaar zijn dat ze de harp natuurlijk bekend heeft gemaakt bij een miljoenenpubliek. Als ik nu zeg dat ik harp speel, dan zegt iedereen Iris Koes. En dan hopen ze dat ik ook zo mooi kan zingen. Maar daar moet ik ze helaas mee teleurstellen. Wij zeggen, Remy van Kesteren hou hem in gaten. 23 jaar, al sinds zijn 16 verslingert aan de harp. Vanavond het festival live te horen ook via Omroep Max op Radio 4 vanaf 8 uur. Dank u wel. Dank u wel.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 In Capelle aan de IJssel heeft de politie 200 kilo cocaïne... en tienduizenden euro's in beslag genomen. Negen mensen zijn gearresteerd. De politie was over de cocaïne en het geld getipt door een getuige... die vertelde dat de verdachten een grote tassen geld in een taxi hadden gezet. De drugs met een straatwaarde van zo'n 5 miljoen euro... zijn inmiddels vernietigd. De Tweede Kamer wijst het plan van D66 van de hand... om het gratis trouwen af te schaffen. D66 vindt het niet meer van deze tijd... dat mensen kunnen trouwen zonder daarvoor te betalen. Maar een Kamermeerderheid is het daar niet mee eens. Zo vindt het CDA dat het verzilveren van de liefde moet kunnen zonder dat dat wat kost. De mogelijkheid om gratis te trouwen blijft dus bestaan. Libië moet een Palestijnse arts die acht jaar in een Libische cel zat... en werd gemarteld een schadevergoeding betalen van een miljoen euro. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De arts werd in 1999 samen met vijf Bulgaarse verpleegkundigen gearresteerd. Volgens het toenmalige Libische bewind van kolonel Gaddafi... hadden ze 450 kinderen opzettelijk besmet met HIV. En de Spaanse regering gaat flink snijden in het overheidsapparaat. Het budget van elk ministerie wordt met zo'n 15 verminderd, melden Spaanse media. Spanje moet van Brussel het financieringstekort terugbrengen naar 5,3 Dat is nog altijd ruim boven de Europese norm van 3 En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn hoe weer? Tja, voor diegenen van u die al zat zijn van de zon, de droogte en voor de tijd van het jaar ook hoge temperaturen, dat gaat zeer binnenkort veranderen. Maar voor degenen van u die er geen genoeg van krijgen, morgen wordt het weer net zo'n dag als vandaag. Opnieuw dus veel zon en maxima van zo'n 12 graden in het noorden en 18 in het zuiden. En verder waait er een zwak tot matige noordwestenwind. Vannacht is het een overwegend heldere nacht met mogelijk lokaal een enkele mistbank en het koelt af naar een graad of 1 in het binnenland. En na woensdag gaat het weer echt veranderen. De temperatuur daalt flink om in het weekend niet meer boven de 10 graden uit te komen. In de nacht kan het dan ook licht vriezen. Bovendien is er meer bewolking en op zaterdag kan er wat regen vallen. Hoe dan ook, de zon blijft, soms met een beetje moeite, wel in de verwachting zitten. ANDB verkeersinformatie De problemen in deze avondspits zitten vooral rond Rotterdam en Amersfoort. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een kapotte vrachtwagen gestrand... voor de Van Brineoordbrug. Het veroorzaakt daar twee kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, maar het loopt natuurlijk vooral vast op de A20. Vanuit Hoek van Holland het staat tussen Schiedam en Knoop en inmiddels tien kilometer file. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Maar liefst 16 kilometer file tussen knooppunt Weert en knooppunt Hoevenlake. Dat heeft te maken met een technische storing op de A1... bij knooppunt Hoevelaken richting Apeldoorn. De spitsstrook is daar dicht. De A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden-Zuid. 7 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Uh, Theo? Ja?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 Het is ons cadeau aan een schone en stille Nederland. Kijk op e-laat.nl 4 over half 6, goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Als een bedrijf een zelfstandig ondernemer inhuurt... dan is het bedrijf ook verantwoordelijk voor dienstveiligheid... Dat volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Advocaat Stefan Zagel vertegenwoordigt de zelfstandig ondernemer die deze zaak aanspande. Goedemiddag meneer Zagel. Goedemiddag. Want wat was uw uh, cliënt overkomen? Ja, die heeft een vreselijk ongeval uh, meegemaakt uh, bij uh, het verrichten van een klus. Hij is door een plaat gezakt en toen uh, met uh, een been in een uh, zaagmachine terechtgekomen En daar is een, een groot deel van zijn been is daardoor uh, ja, uh, uh, geamputeerd, ten gevolge daarvan. Ja, en uh, hij had zelf niet een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Nee, dat, uh, dat had, hij niet, uh, had hij niet gedaan inderdaad. En daarom heeft hij deze zaak aangespannen. Uh, di dit is dan een overwinning? Ja, dit is inderdaad een, een, een, een mooie overwinning die hij bij de Hoge Raad heeft geboekt. Hij is er daarmee overigens nog niet. Want de Hoge Raad heeft nu het algemene kader geschetst wat in dit soort zaken moet worden toegepast. En de concrete invulling daarvan zal nu door een ander gerechtshof, het Hof in den Bosch, moeten, moeten plaatsvinden. En is de vraag dan op wat voor manier de werkgever zorg moet dragen voor de veiligheid? Hoe, hoe je toetst of dat gedaan is? Ja, precies. De, dat, dat Hof in den Bosch zal onder andere moeten beoordelen of, of deze opdrachtgever... Um, voldoende invulling heeft gegeven aan zijn zorgplicht. Nou, We weten uit de eerdere rechtspraak van de Hoge Raad dat de lat wat dat betreft ontzettend hoog ligt. Hè? De, de, de werkgever, en nu dus ook de werkgever van een ZZP'er, die moet echt zowel in algemene zin als in specifiek zin alle gevaren die aan het werk zijn verbonden zoveel mogelijk als redelijkerwijs te verwachten is uh, voorkomen. Wat is redelijkerwijs? Ja, dat hangt, zegt de Hoge Raad, af van de omstandigheden van het geval. De mate van toezicht die mogelijk is, de grootte van het gevaar, de kenbaarheid van het gevaar. Al dat soort omstandigheden spelen daarbij een rol. Maar de hoofdregel is, als gezegd, de lat ligt heel erg hoog. Ja, geldt het nu voor alle ZZP'ers en hun opdrachtgevers? Nou, het geldt uh, in ieder geval voor ZZP'ers, zegt de Hoge Raad, die, die vergelijkbaar zijn met, met werknemers. Dus het gaat om, om kleine zelfstandigen. Uh, en daarvoor geldt dus dat, dat het niet zo kan zijn dat een bedrijf ervoor kiest om sommige mensen in dienst te nemen... en andere op ZZP-basis in te huren, dat dan die ZZP'ers uh, minder bescherming hebben op dit punt dan, dan de werknemers. En dat is ook heel logisch, want het zou natuurlijk heel raar zijn... Dat je als bedrijf kunt zeggen, nou mijn eigen werknemers, daar betracht ik een hoge mate van zorg. Hè. Daar, daar, daar doe ik wat de wet mij voorschrijft. Maar die ZZP'ers, ja, die, die, die zoeken hun veiligheid zelf maar uit. Dat zou, dat zou natuurlijk een drage uitkomst zijn. En stel nou dat uh, als ik als particulier nou iemand een opdracht geef om een muur te stukken en er gebeurt ja. iets met diegene, ben ik dan nu ook verantwoordelijk? Nou, ik denk dat u niet echt bang hoeft te zijn, tenzij u naast uw werk bij de NOS ook nog een cadeausbedrijf uh, on de site heeft. Um, want ja, wat, wat nee. zegt de Hoge Raad? Dat vermoeden <laughs> had ik altijd dat dat niet het geval was. De Hoge Raad zegt het moet echt gaan om, om bedrijven die in de uitoefening van hun bedrijf of onderneming iemand inhuren. Dus aan de hand van een voorbeeld, stel een advocatenkantoor... Uh, huurt een, een, een secretaresse tijdelijk in als ZZP'er. Ja, dat secretaressewerk hoort gewoon bij, bij het bedrijf van een advocatenkantoor. Dan valt zo'n ZZP eronder. Maar om uw voorbeeld te volgen... als mijn kamer wordt gestucadoord uh, door een ZZP in opdracht van ons kantoor... dan zal die zich niet kunnen beroepen op, uh, op deze regelgeving. En, en bedrijven, als u bijvoorbeeld een secretaresse wil inhuren... moeten bedrijven zich dan extra gaan verzekeren... tegen aansprakelijkheid voor ongevallen met, met dit soort medewerkers, ZZP'ers? Nou, ik denk dat het in ieder geval een goed idee is. Kijk, heel veel werkgevers hebben eh, natuurlijk een, een, een verzekering tegen bedrijfsongevallen van, van hun eigen werknemers. Dus mensen die bij hen in dienst zijn. En ik denk wel dat het verstandig is om met deze uitspraak in de hand, als je veel ZZP's inzet, dus goed te kijken naar je verzekeringsportefeuille of die verzekeringen ook dekking verlenen voor bedrijfsongevallen van ZZP's. Nu gaat het in ieder geval verder met uh, deze zaak. Dan zal ongetwijfeld ook vast worden gesteld of er een schadevergoeding uh, moet komen. In ieder geval voor dit moment dank. Stefan Zagel, advocaat. Graag gedaan. Goedemiddag. Een stukken doorsbedrijf, karas Klinkt wel goed. Wie weet, wie weet, volgend jaar, <laughs> twee jaar. Een wet uit 1897. De wet die gemeenten verplicht om gratis trouwen aan te bieden, bedoeld om ongehuwd samenwonen te voorkomen. 1897. Anno 2012 maakt ongeveer een derde van de bruidsparen gebruik van deze mogelijkheid, waardoor gemeenten geld mislopen. D66 en sommige gemeenten willen daarom de wet afschaffen. Ook al is duidelijk geworden inmiddels dat een meerderheid in de Tweede Kamer het plan van D66 niet zal steunen. Vrouwen voor noppers. In de gemeente Emmen kan dat op dinsdagmiddag. Onze verslaggever Matthijs van de Wiel ging het bekijken. En de huwelijksvoltrekking gebeurt in 1 minuut 45 seconden. Er is hier een mooi trouwpaviljoen, maar u zit tussen de mensen die op hun paspoort wachten en uh, verlenging van het rijbewijs. <laughs> ja, zo ongeveer wel, ja. ja. Mocht u niet in de trouwpaviljoen? Nee, omdat het gratis is, mag dat dus niet. Het is dan ook niet echt feestelijk, hè? Nee, je moet het echt wel even zelf maken, ja. <laughs> mag daar plaats nemen. In ja. Een spreekkamertje in het gemeentehuis van Emmen ben ik zomaar de enige gast op hun huwelijk. Luc en Danielle, waarom trouwen jullie op deze manier? Omdat ons baby komt eind uh, april. Wil je toch allemaal wel even een boel goed voor elkaar hebben. Het kan ook op een andere het, manier? Ja, het kan ook op een andere manier, maar alleen dat is financieel. Uh, besteed ik het liever aan mijn baby. en aan uh, dingetjes wat belangrijker is, wat we tegenwoordig nodig zijn. Heeft u het allemaal zitten uitrekenen, wat het allemaal kost? De verschillende opties? Ja, wel ongeveer, ja. Geregistreerd partnerschap. Ja, klopt, dat kost iets uh, richting 250 euro. Huwelijk zeg maar niet in het goedkope uurtje? Hoeveel is dat? Uh, 3,60. Minimaal, ja, het loopt op tot 680 euro, zoiets. Veel te duur? Uh, ja, die centen kunnen we veel beter gebruiken. Ja, op deze speciale dag. Jullie hebben gekozen voor een zobere plechtigheid. Uh, willen jullie nog ringen wisselen of anders wat? Nieuwe. Nee hoor. Nee hoor. Oké, okay, dan kunnen we gelijk overgaan tot de officiële plechtigheid. Dan mag u elkaar de rechterhand geven. En uh, antwoord geven op de vraag die ik ga stellen. Het gaat echt in een, een vaart. En beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen... die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord? Ja, zeker. Ja, Mooi. is dus de kortste huwelijkvoltrekking die ik ooit gehoord heb. Ik stel op jouw antwoord. Ja. Verklaar ja. ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Emmen dat jullie ja. door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Dan mag je elkaar mee feliciteren. Dat gaat lukken. Sneller kan het huis niet, hè? Nee, sneller kan het niet. Hoeveel doet u er nu zo gemiddeld op een dinsdagmiddag? Eén. Eentje per dinsdagmiddag? Ja. Dus en je moet dan er dan ook maar tussen zien te komen? Ja, dat ook, ja. Lange wachtlijst? Ja, ja. tot aan september zitten we vol. Want heel veel willen het. Heel veel mensen kiezen hiervoor, ja. Niet per se, omdat ze allemaal heel arm zijn, toch? Nou, dat neem ik aan van niet. Maar ik vraag ze niet of ze nee, het... ik uh, zeg het niet. Of nee. ze... Want daar gaat het nu om of ze nee. geen misbruik maken van de regels. Nee, nee, maar dat, uh, nee, ik ga ze niet vragen van doet u dit omdat u te duur vindt of wat dan ook. Nee. Nee. Moeten de mensen zelf weten. En u doet er maar één per week, omdat als iedereen dit zo gaat doen, dan uh, zou de gemeente een probleem hebben in de begroting. Dat, uh, dat <laughs> wil ik niet. <laughs> dus niet het is niet de bedoeling dat. dat ze allemaal voor niks gaan trouwen. De gemeente moet twee uh, dagen bieden, twee tijdstippen, en dat doet de gemeente brak. Dat moet verplicht. Dat moet verplicht. Dat ja. ligt aan het aantal inwoners. Het moet, hè, van de wet? Het moet. Hele oude het. wet. Ja, ja en dan doen wij dat, hè. Bent u nou echt heel arm? Nee hoor. Nee, nee. Dit is uh, puur van. Uh... Waar geef je het geld het liefst aan uit? En dat is niet aan een uh, trouwerij op gemeentehuis. Nee. Want dat zegt D66 nu: van, er zijn heel veel mensen die het echt best kunnen betalen. maar die maken misbruik van die regeling. U bent een profiteur. Uh, klopt, ik maak gebruik van de regeling. Als het kan, waarom niet? Waarom zou je 360 euro gaan betalen terwijl het ook met 25 kan? Ze willen het misschien afschaffen, want ze zeggen... mensen maken er misbruik van. Het is nooit zo bedoeld. Hebben wij in ieder geval nog geluk gehad. En nu stiekem een heel groot feest geven wat bakken vol geld kost. Uh, ja, zeker, <laughs> zeker. Echt wel. Nou, uh, uh, van harte gefeliciteerd zeg ik dan maar als, uh, als enige gast van dit huwelijk. Uh, uh, altijd welkom. Het was geheim? Ja. Uh, yeah. De familie wist het ook niet? Nee, nee dat wilden we geheim houden tot de geboorte van de kleine. Het is nu op de radio geweest. We zullen zien. En nu weet iedereen het goed. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, de pandjeshuizen floreren als nooit tevoren. Daarover straks een reportage. Eerst verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. A16 bij Rotterdam. Richting Breda is weer vrijgegeven. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen bij de Van Brineoordbrug. Nou, een en ander veroorzaakt dan wel. Flink oponthoud op de A20. Vooral richting Gouda. Voorknopend plein staat 10 kilometer. En de problemen rond Amersfoort zijn nog niet voorbij. Want de spitstrook op de A1 richting Apeldoorn ligt eruit bij Barneveld. Door een technische storing. Fielers daardoor op de A28 vanuit Utrecht. Voorknopend hoevenlaken 15 kilometer. De andere kant op gebeurde een ongeluk. Bij Leusden staat 8 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het, Lucella Caruso en Tim het dichten van het gaslek bij het boorplatform Elgin-Franklin in de Noordzee... kan volgens totaal wel zes maanden duren. Het lek leidde tot het afgelopen weekend... tot de evacuatie van alle 238 werknemers van het platform. Twee nabijgelegen boorplatforms van Shell zijn uit voorzorg deels ontruimd. Schepen moeten minimaal drie kilometer afstand houden. Wiert Koops, goedemiddag. Goedemiddag. Met hoogleraar calamiteitenbestrijding op het water aan het Maritiem Instituut Willem Barends. Ja, dat is correct. Hoe serieus is deze situatie? Uh, het is een hele ernstige situatie, uh, omdat het om een boorplatform gaat... Uh, wat op 100 meter waterdiepte staat, maar mijn boord op 5 kilometer diepte. En de gassen die daar naar boven komen zijn, staan onder een hele hoge druk. Normaal zouden die gassen onder een 500 bar... En hier staan ze onder 1100 bar, dus dat is een extreem hoge druk. Dat zegt mij niet zoveel. Wat maakt het zo gevaarlijk dan? Nou, dat betekent dat als het gaat open is, dat het met een rotgang naar boven stroomt... en dat men het van boven nauwelijks kan dichten. De, dat de, begrijp ik wel. De, de druk is zo'n groot verschil. Eh, je moet je voorstellen, eh, er zit een eh, 600 bar verschil in. En dat betekent wel eh, een hele grote afstand een kolom water die je erop moet zetten om dat weer tegen te gaan. Dan moet je al... zeggen, een kilometer of vijf water opzetten om dat weer te onderdrukken. Maar heeft men daar wel zware stoffen voor. Maar wat van dit put eh, bijzonder gevaarlijk is, dat er heel veel waterstofsulfide in zit. En wat En, en, en waterstofsulfide is een heel giftig gas. wat uh, Deze put, men noemt het ook een, een zure olie. En uh, zure olie betekent dus dat er heel veel waterstofsulfide in zit. En ik denk dat dat een van de grootste gevaren is. Waardoor men niet dicht bij die put kan komen... En daarbij komt ook nog dat de gas vrijkomt, wat heel explosief en brandbaar is. Dus je zit hier met een ja, extreem moeilijke situatie. En wat men dus gelukkig van het platform zelf gedaan heeft... men heeft alle minuten alle mensen weggehaald. En dat staat ook altijd voorop in de calamiteitenplannen van de olieindustrie. Maar dan heb je het nu dus uh, met hoeveelheden gas te maken dat kan weglekken, dat kan exploderen... Ja. en dat ook dodelijk kan zijn voor mensen die in de buurt komen? Ja. Dus, Hoe ga je dat uh, oplossen? De, de, de, afhankelijk van de concentratie. Als je die waterstofsofide uh, bij een lagere concentratie begin je met longembolie, dan centraal zenuwstelsel en bij 800 ppm dan is het uh, dodelijk voor 50% van de mensen die er 5 minuten in aanraking komt. En is er een nou alleen gevaar voor het boerplatform zelf of ook voor de omgeving? Uh, het is uh, binnen een bepaalde straal, maar het nadeel, of voordeel hoe ik maar wel noemen, maar daar is het een nadeel dat het van het hele mooie weer is, zonder veel wind. En dat betekent dat die gas blijven hangen. En als gassen blijven hangen, dan neemt de concentratie alleen maar toe. Normaal, als er wind staat op zee, en die staat er eigenlijk gast altijd, dan waait dit weg en het verdunt het. En, en dan is het dus minder gevaarlijk. Maar omdat er bijna geen wind staat, krijg je dus dat de, het, het gas blijft hangen. En dat maakt het zo gevaarlijk. En dan blijft en, het ook lang explosief mogelijk. Ja, ja zeg maar, want het komt... Echt onder de put naar boven. Dus dat betekent dat het op het platform kan elk moment een explosie ontstaan. Hetzelfde uh, als we in Mexico hebben gehad. In de golf van Mexico. Ja, wat gebeurde da toen? Nou, daar is ook het platform door een explosie is op een gegeven moment naar beneden gezakt. Ja, in 2010 was dat. Ja, en dat zou hier ook heel goed kunnen. Nou heeft men wel alles afgesloten op het platform. Alle elektriciteit, alles is uit. Maar ondanks dat, een explosie hoeft maar heel weinig te gebeuren. Uh, staal op staal en je hebt de vonkie, En het is mis. Ja, hoe kan dat nou gebeuren dat er zo'n groot gaslek ontstaat? Nou, dat, dat is hier helemaal vreemd, want we praten hier over een put die een jaar geleden al gedicht is. Men noemde dit ook een dode put, die had men afgedicht met cement. Dus en men, je moet je voorstellen, men heeft toen tijd een put gemaakt, daar kwam, olie, of, er kwam gas uit... en op een gegeven moment zei, nou, er komt niet zoveel meer uit, laten we die put maar dichten. En dat en, is mo mogelijk niet goed genoeg gebeurd? En dat is waarschijnlijk niet goed genoeg gebeurd, dus waarschijnlijk ook weer een probleem met cement. En, en, en dat is iets, ja, dat kan altijd gebeuren. Maar dit was dus een put die eigenlijk niet meer in gebruik was. Ja, volgens totaal kan het wel een half jaar duren voordat dat gat weer dicht is. Denk nou, dat ook? Ik, ik denk dat dat een beetje overdreven is. Ik schenk, denk zelf enkele weken. Uh, de, uh, dit is een put die op uh, poten staat. Uh, want het is maar 100 meter diep. En in Mexico praat je over een hele grote diepte waar men uh, uh, opnieuw een gat moest boren. Dus hier zit men dichterbij. Ja. En er staan nog platforms in de buurt. Dus mogelijk dat men van een van die boorplatforms uh, kan starten. Ja. Dat is ook wat de olieindustrie zeg maar, als maatregel heeft genomen. Uh, de olieindustrie heeft zeg maar. En ik praat even over de Nederlandse situatie. Maar in Engeland is het min of meer hetzelfde. Voor de olielekkage hebben ze altijd contact met de oorlogspelresponsorganisatie. Dat is een organisatie in Southampton. En die heeft een heleboel materiaal beschikbaar om olie van het water af te halen. Ja, echt heel veel. Dus is wel drie keer zoveel als de Nederlandse overheid heeft. Okay. En die staat stand bij voor de olieindustrie. Daarnaast hebben ze ook nog de offshore clean sea emergency services. En dat is eigenlijk dat de maatschappijen elkaar helpen om materiaal bij elkaar te krijgen. In dit soort situaties is er ja. gevaar voor het milieu? Nee, nauwelijks. Nauwelijks. Nauwelijks behalve dat er een vogel door die gaswolk heen vliegt. Ja, die gaat net zo goed dood als mensen. Ja, die gaat niet meer flatten. Uh, ja, maar het is, dat is allemaal beperkt. Ja. Als je ziet dat men op een uh, ja, drie kilometer afstand zegt, maar, daar is het alweer veilig. Want er staat ook ver buiten de kust, hè? Ja, 240 kilometer uit de kust. Dus die olie, of wat uh, hier praten eigenlijk niet eens over olie, maar over een hele dunne olie. Uh, condensaat noemen we die. En dat, dat is uh, verdampt zo snel. Dus dat, dat zou geen enkel effect hebben op de kust. Dat klinkt er toch een beetje tegenstrijdig, met alle respect ik Koop. U zegt het is een heel ernstige situatie maar de manier waarop u beschrijft, de, de, waarop bedrijven nou, dat dan het, kunnen het, gaan het is doen... De bedreiging ja. zit met name, en dat heeft men van het begin af aan heeft men daar goed opgetreden, dat is mensen aan boord van een platform. Ja. Die heeft men eraf gehaald. en zeg maar, Dat was het grote gevaar van deze situatie. En wat een vervolggevaar is, men moet nog steeds deze punt dichten. En daar komen ook allerlei consequenties om de hoek kijken. Want men moet op een behoorlijke afstand... Eh, voordat men weer kan boren. Zeg, hoe volgt u dit nou? Want u heeft ongelooflijk veel informatie erover. Hoe, hoe komt u daaraan? Bent u daar de hele dag mee bezig? Nee, dat is zeg maar. Ik kom uit de boorwereld. Dus ik, ik weet van booraf. Maar, zeg maar alles wat op het water gebeurt, waarbij stoffen vrijkomen, ja, dat, dat valt onder mijn discipline. En daar, als ik, zodra ik weet dat er iets gebeurd is, dan verdiep ik mij erin. En dat is tegenwoordig met het internet, is dat zo ontzettend makkelijk om gegevens te krijgen. Ja, en wordt u dan zelf ook nog daarbij betrokken? En ik word er zelf ook wel bij betrokken. Ik heb bijvoorbeeld rampenplannen voor de oliemaatschappij in Nederland gemaakt. Nog één vraag. Als je daar dus niet in de buurt kunt komen, hoe wil je dan dat cement storten? Gaat het dan van afstand? Of moeten op een nee. gegeven moment toch mensen daar aan boord van de platform? Nee, pad voor... dan, zeg maar, om, om de druk te verminderen, moet men helemaal beneden in de put, dus waar, de, waar het gas eigenlijk de buis instroomt, daar moet men terechtkomen. Daar is het drukverschil het kleinst. En daar probeert men zeg maar, het gat te dichten. Dus men moet echt, daarom is die put onder een hoek, die gaat helemaal op hetzelfde punt waar deze put ook begint. En daar pompt men er iets in, omdat daar het drukverschil het kleinste is. Elgin Franklin, de naam van het Boerplatform in de Noordzee. Wie het koops, hoogleraar calamiteitenbestrijding op het water aan het Maritiem Instituut willem Barens. Ik dank u wel. Ja, tot de is. Dan gaan we naar de pandjeshuizen in Nederland. Want die pandjeshuizen die doen goede zaken. Dat komt niet alleen door de economische crisis. Het komt ook door tv-programma's als Hardcore Pawn en Pawn Stars... bijna elke avond op televisie te zien. Mensen brengen oude horloges of spelcomputers... en nog een heleboel meer naar de Lommert. Verslaggever Martijn van de Zanden is in Almere. Even kijken. PC-spel. PC-spel nemen we niet meer in. Nee. Is dat, nee. In deze winkel in Almere is ook een heuse wachtkamer ingericht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 de opdracht is 360 euro en mocht u het willen verlengen, betaalt u 60 euro. Yes? Wat heb je net ingeleverd? Een oh. gouden naam is Armand. Mag ik vragen waarom u hem inlevert? Uh, ja, uh, geld nodig. <laughs> Dat is eigenlijk voor uh, voorlopig. Het is wel een handig concept in deze tijd. Ja, zeker weten. Vooral als je net uh, even probleempjes hebt met de uh, extra rekeningen oh, of wat dan ook. Kijk eens, voor mij. 1, 2, 300 eurotjes. Yes?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 Bij woningcorporatie Vestia voltrok zich een financiële ramp... maar bestuurder Erik Staal hield dat stil voor zijn eigen raad van commissarissen. Dat meldt NRC Handelsblad. Zijn eigen toezichthouders werden pas eind november ingelicht. Dat is twee maanden nadat Vestia een miljard euro moest bijstorten bij de banken. Vestia was in financiële problemen gekomen door het afsluiten... van renteverzekeringen met veel risico, de derivaten. Staal is intussen opgestapt. Het forensisch onderzoek naar het debacle is in volle gang. De gevangenissen in België zijn slecht. Dat is al jaren bekend. Maar het cellencomplex in Vorst slaat alles. Dat meldt de Krant De Morgen op zijn website. Een onderzoekscommissie die ging kijken is geschokt. Het leven van gevangenen en personeel is er voortdurend in gevaar. De omstandigheden waaronder mensen vastzitten. zijn volgens de onderzoekers bijna te vergelijken met marteling. We hebben een gevangenis in Vorst waar 400 plaatsen zijn. Nu zijn er meer dan 700, heeft gehoord, 739 gevangenen in een gevangenis. U moet beseffen dat cellen voorzien zijn voor één persoon. Dat is iets meer dan twee meter op drie meter. En daarin moeten drie mensen plaatsnemen, 24 uur of 23 uur op 24. En niet alleen zijn de cellen overvol, het is er vies, ook in de keuken. Plafonds storten in, vloeren blokken brokkelen af. En verder worden de rechten van de gevangenen geschonden. Ze krijgen maar mondjesmaat bezoek en er is geen aandacht voor reïntegratie in de maatschappij. Een groep Amsterdamse krakers had het vanochtend eventjes benauwd. De politie van Amsterdam ontruimte een aantal panden... zoals het parool schrijft in het kader van de halfjaarlijkse ontruimingsronde. Uit protest dobberden krakers in de Lauriersgracht... met boven zich op een brug de mobiele eenheid met een waterkanon. En de ME'ers zetten met genoegen even de straal op het bootje. Een van de krakers werd finaal overboord gespoten voor op de NRC een foto. En daarnaast in de NRC een bericht over onrust in de wereld van de wetenschap. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft een nieuwe voorzitter, dat is Hans Klevers. Een topkandidaat, uh, hij is arts, biochemicus maar mensen uit de hoek van de geesteswetenschappen... zoals taalkundigen bijvoorbeeld, zijn er niet blij mee. Weer een beta-wetenschapper, zeggen zij. Het is niet duidelijk wat hij bijvoorbeeld voor de talenstudies kan betekenen. Nou, volgens Klevers is er niks aan de hand. Hij zegt dat hij ook de geesteswetenschappen goed kan vertegenwoordigen. De politie van Maastricht gebruikt tegenwoordig helikopters... om drugsrunners op te sporen. Dagblad de Limburger meldt dat de politie er deze maand... voor het eerst eens s nachts heeft laten rondcirkelen met de lichten uit. De helikopter hield contact met agenten op de grond. De politie wil daar verder niks over kwijt... om de drugsrunners niet wijzer te maken. Ze willen ook niet zeggen of de nieuwe opsporingsmethode... iets te maken heeft met de komst van de wietpas... die op 1 mei wordt ingevoerd. Nelson Mandela hield in de gevangenis dagboeken bij... en die staan nu op internet. Het Nelson Mandela herinneringscentrum in Johannesburg... heeft de documenten gedigitaliseerd met hulp van Google. En Google meldt dat het nu zover is. Op de website Archive... Nelsonmandela.org is het allemaal te zien. Niet alleen dagboekaantekeningen. Ook brieven aan familie- en ANC-strijders zijn daar te lezen. En na zessen gaan we daar verder over praten. In Groot-Brittannië zijn herdenkingsmokken te koop van prins William en Kate. Eind april zijn ze een jaar getrouwd. Op de site van de Huffington Post staat een mok met een pijnlijke fout. In plaats van een portret van prins William... staat er een foto van zijn jongere broer, prins Harry. De fout is gemaakt in China, want daar zijn de mokken gemaakt. Ja, niet Pippa ook toevallig. Hoe oh, is dat zou kunnen? Ja, Wilrenner Annie Sleck. Die uh, krijgt iets leuks te horen vandaag. Hij wordt uh, toch nog officieel gehuldigd voor zijn overwinning in de Tour de France. Dat was in 2010. Tourdirecteur uh, Prudhomme kondigt aan, uh, dat aan in de Belgische krant Le Soir. In 2010 kwam de Spanjaard Alberto Contador als eerste over de streep. Maar Contador is onlangs uit de einduitslag geschrapt wegens een dopingzaak. Nu wordt Sleck dus gehuldigd in Luxemburg. Een datum voor de huldiging is nog niet bekend. En zoals gezegd, we gaan na uh, zessen praten over die archieven van Nelson Mandela. Archivaris Lucia Raadsvelders van het Nelson Mandela Center of Memories in Johannesburg... hebben we daarover aan de telefoon. We gaan ook praten over de selectische boekhandels. Er komen in ieder geval nieuwe boeken in de winkels. Ze worden weer bevoorraad. De mensen daar die daar werken krijgen salaris. We gaan zo meteen even horen wat daarachter zit... of het de goede kant op gaat met het bedrijf. Tot zo, na zessen we zijn we terug.